Zes uur, duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. De gevaarlijke chemische stoffen die in een kelder onder een flat in Ede lagen... zijn vannacht weggehaald. De stoffen zijn afgevoerd door een speciaal team en worden onderzocht. De chemicaliën waren van een man van 65 die vorige week in het complex overleed. Hij houdt de stoffen jarenlang verzameld en bewaard in een kluis in de kelder. Ruim 100 bewoners van de flat werden geëvacueerd. Zij mogen voorlopig nog niet terug naar huis...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 In het kantoor van de Amerikaanse Veiligheidsdienst NSE, waar klokkenluider Snowden werkte, was de beveiliging niet op orde. Snowden wist op het kantoor in Hawaii honderdduizenden geheime documenten te downloaden. Op dat moment had er al nieuwe antispionagesoftware geïnstalleerd moeten zijn, maar die werkte nog niet, omdat de NSE te weinig bandbreedte beschikbaar had. In Wagenberg zijn ruim 100 verwaarloosde ponies en paarden weggehaald bij een veehandelaar. De dieren waren ondervoed, ziek of hadden ontstoken ogen. Twee ponies werden doodgevonden. De verwaarlozing kwam aan het licht na een melding van de dierenambulance. Die was naar de veehandelaar gegaan om twee vechtende honden uit elkaar te halen. En vond bij verdere inspectie van het terrein de ponies. En de Amerikaanse oud-vicepresident Dick Cheney was bang dat terroristen hem wilden uitschakelen via de draadloze functie van zijn hartimplantaat. In 2007 werd Cheney's hartimplantaat vervangen en daarna dacht hij dat terroristen dat implantaat op afstand zouden kunnen uitschakelen, zegt hij in een interview. Na overleg met zijn dokter besloot Cheney de draadloze functie van het apparaat daarom te blokkeren.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 Radio 1 WPRO De Hermansnacht Wim Brands en Jeroen van Kan Nee, goedemorgen en welkom bij het laatste deel van deze Hermansnacht hier op Radio 1. Een programma wat we maken met als zeer losjes de aanleiding het verschijnen. 28 november is het zover. Van het eerste deel van de biografie van Willem Otterspeer. Over het leven van Willem Frederik Hermans. En dat gaat tot ongeveer het verschijnen van Ik Heb Altijd Gelijk, 1951. Dat eerste deel van die biografie. Nog maar weinige mensen hebben het kunnen lezen. Maar voor het eerste uur hebben we uitgebreid met Willem Otterspeer gesproken over dat boek. Daarna spraken we met Elsbeth Etty... en Jamal Urajachi, jonge schrijver... over wat voor invloed Hermans op hem heeft uitgeoefend. Vervolgens hebben we uh, uh, het gehad over Hermans als polemicus. Een interview uit 1983 met uh, uh, Max Pam. Max Pam, die uh, Willem Frederik Hermans interviewt... over uh, Mandarijn op zwavelzuur. En over hoe je dient te polemiseren. Vervolgens een uur over uh, zijn schrijverschap. En in laatste uur hebben we twee mensen te gast. Literatuurcriticus Arnold Heubmakers en Wilbert Smulders. Zij is hoogleraar moderne letterkunde... En publiceert al bijna een leven lang over Willem-Frederik Hermans. En heeft hem bovendien ook tamelijk goed gekend, toch uh, ook? Ja, de laatste het het, zeven jaar van zijn leven of zo uh, heb ik hem wel een paar keer ontmoet. Ja. En je zit ook in de, de, de, raad, de wetenschappelijke, raad, wetenschappelijke adviesraad van het uh, Willem-Frederik Hermans Instituut? Ja, dat klopt. ja uh, zo dadelijk gaan we met jullie beiden uh, praten. Eerst een uh, paar dienstmededelingen. Eén daarvan is, we hebben mensen gevraagd om uh, naar een boekenkast te lopen... mits de boeken van W.F. met in de kast hebben staan... en daar uh, uh, de regel uit te destilleren, de zin uit te destilleren... die de grootste indruk op ze gemaakt heeft... en vervolgens het resultaat daarvan over te tikken... en uh, te mailen naar boeken.vpro.nl. Ja, of ze weten het uit hun hoofd. Ja, dat is nog veel beter natuurlijk. Ik had een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest. Hebben jullie een Hermans zin in jullie hoofd? Mag ik dat maken? Dus je mag hem ook parafaseren. Ja, ik moet hem parafaseren, vrees ik. Uh, maar één is, uh, ik heb mijn hele leven geluk gehad. En ik ben nooit gelukkig geweest. En waar komt hij vandaan? Uit uh, Hoendertwassen. Een verhaal uit uh, wonderkind of een tootel los. Dat is meteen mooi. Heb jij erin? Ja, er zijn twee zinnen. Dat is eerste maan. En een andere zin... Nooit de zon. In de eerste maan is de eerste, eerste zin van de eerste alinea van het manuscript in een kliniek gevonden. En nooit de zon is de eerste zin van de tweede alinea van dat prachtige verhaal. En een andere zin uit datzelfde verhaal, die moet ik parafraseren, die weet ik niet helemaal. Dan zit de figuur uh, die dan uit het kliniek, in de kliniek, beschrijft hoe hij vroeger uit het ziekenhuis terugkwam uh, naar zijn. Uh, uh, ouderlijk huis, of zijn huis waar hij is opgegroeid, waar hij uitzicht heeft op het schoolplein... waar hij in de tijd geweldig gepest moet zijn. En dan ziet hij eigenlijk zichzelf daar lopen. En dan ziet hij dat dat jongetje ongelooflijk wordt gepest. Ze rukken hem alle kleren van het lijf. En Ze duwen hem tegen de kachel en ze achtervolgen hem. En, en, en verschrikkelijk. En dan zou je denken dat hij toch een soort mededogen met, met dat jongetje. Maar in het dat slaat dan om. En dan zegt hij, ha, die belabberde jongen... Ik, ik, als, ik niet, als ik me niet had beheerst en naar beneden was gesprongen om ook achter hem aan te gaan, dan had ik mijn hand in zijn strot gestoken. En hem, tot, aan de, tot aan mijn elleboog in de strot gestoken en hem binnenste buiten getrokken. Zoals je dus een, een, een voering van de jas keert om er weer mooi uit te zien. Uw zinnen naar boeken, het. VPRO.nl. Jeroen, een fragment. Ja, we gaan naar uh, Passages Passanten, een uh, VPRO-radioprogramma. Het is 1989, de roman Au Pair is net verschenen... en de programmamakers uh, Ad Frans en Erik Lieshout... die bereiden een televisieportret voor van uh, Hermans. Dat zou resulteren in een documentaire. Die is getiteld Ik verlang naar niets, dat voorbij is terug. Die documentaire wordt, uh, mede naar aanleiding van deze uitzending, weer... Een soort Hermans domino. Uh, wordt hij uh, ondement beschikbaar gesteld op Holland Doc 24. Dat is een themakanaal waar hij uh, te zien valt, die documentaire. Dus voor iedereen die hem destijds niet op televisie heeft kunnen zien, dat kan nu. Um, de voorgesprekken die Ad Frans en Erik Lieshout hadden met Hermans... die hebben ze geregistreerd. En die hebben ze uitgezonden in dat programma Passages Passanten. En uh, we hebben al een aantal fragmenten daarvan uitgezonden. Dit is een fragment waarin Hermans zich uitlaat over de Nederlandse roman. Dat is eigenlijk een roman die begint als volgt. Het was herfst. De blaadjes aan de bomen waren geel en begonnen af te vallen. Nou, dat gaat dan vijf pagina's door. Um, Adalbert was ongelukkig. Het bleek dat Louise eigenlijk niets van hem wilde weten. Hij werd steeds ongelukkiger. Op bladzijde 150 is hij heel erg ongelukkig. Op bladzijde 160 wordt hij ziek en op bladzijde 170 gaat hij dood. Dat is het Nederlandse roman. He? Eline Vere ook. Het begint zo. Uh, Adalief, van weet ik wat allemaal, repte zich door het met sneeuw bedekte Den Haag. Ik moet opschieten ervoor. Nou, een hoop praat en zo. Dat, nou ja, dan heb je zo een schets van het milieu waarin dit gaat gebeuren. Daar komt Eline Vere voor. Dat blijkt dan een meisje te zijn dat zich verveelt en wordt zonder enige reden, geloof ik, verliefd op een operazanger. Die operazanger die wil niets van haar weten. Eline wordt steeds zenuwachtiger. De dokter schrijft haar een slaapmiddeltje voor. En op de laatste pagina neemt ze niet drie druppeltjes van het slaapmiddeltje... zoals het hoort, maar ze drinkt het hele flesje leeg. Ga dan op de grond liggen roepen... het flesje, het flesje, te laat, dot. Dat is een draak, dus eigenlijk... Nee, dat is geen draak, dat is een Nederlandse roman, dat dus zijn ze allemaal. He, ik bedoel, het is dus allemaal geïmiteerd van, van Madame Bovary, maar Madame Bovary die had reden om zich van kant te maken. Maar die was werkelijk verschrikkelijk in de nesten gewerkt met al haar minnaars, met Eline Veren. Waarom? Gewoon omdat ze op een vage, vage opera-zanger ja. verliefd is en daarvoor zich van kant maken. Dus Zie het is gewoon een ziek, een ziek mens. Het is een ziektegeval. In Nederland weten ze niet het verschil tussen een roman en een ziektegeschiedenis. Duidelijke taal. Ermans had ook het talent om andere schrijvers of andere oeuvres te En Dat deed hij in dit geval met Edine Veren, die wat hem betreft geen enkele reden had om een einde aan haar leven te maken. Dat was dus 1989 dat hij deze aanspraak deed. Arnold. Uh... Laten we eens naar zijn eigen romans kijken. Uh, wat zijn jouw favoriete Hermans romans? Nou, uh, te beginnen de Donkere Kamer van Damocles. Uh, Tranen de Acacia's. Uh, Nooit meer slapen. En uh, de Heilige en de Horlogerie. En als je, dan, als, je dan, als je dan, zoals hij dat net deed met de Nederlandse romanen... Als je dan zijn werk zou moeten typeren, dan bedoel ik niet negatief of positief, maar gewoon, gewoon, gewoon typeren. En in dit geval dus, want je hebt al gezegd dat je ze mooi vindt, wat, wat, wat de kracht daarvan is. Wat zou je dan zeggen? Ja, het, is, het is eigenlijk het hoofdthema volgens mij in alles wat Hermans geschreven is. Dat kun je met één woord samenvatten. Als je wil weten wat ontgoocheling is, dan moet je Hermans lezen. Hermans is bij voorbaat ontgoocheld, ontgoocheld mens. En dat wordt in elke roman opnieuw eh, wordt dat doorleefd. Nee, zo houdt hij zijn teleurstelling en zijn, zijn deceptie levendig. Maar hoe kan iemand die in zo'n permanente staat... van ontgoocheling verkeerd zo'n oeuvre voortbrengen? Is dat niet het, het, het paradoxale ja. in, het, in, het, in het geval Hermans? Dat zou je een paradox kunnen noemen... maar het is ook de motor van dat schrijven volgens mij. Ja. Voor, voor hem is dat de waarheid die keer op keer moet worden uh, heruitgevonden. En daarom moet er telkens weer een nieuwe roman geschreven worden. Opdat die waarheid levendig blijft. En uh, dus ook kracht van waarheid houdt. Willem Otterspier, aan het begin van, dit, van deze Hermansnacht... zei dat, de, uh, uh, dat het schrijven uh, een persoonlijke functie voor hem had. He, dat het schrijven het was. Dat het uh, uh, uh, uiteindelijke boek een soort bijproduct was. He, dat het schrijven een belangrijker een functie voor hem had... dan dat, dat, dat, dat er uiteindelijk een roman uit voortkwam. Ja, dat kan ik niet beoordelen, uiteraard. Maar is dat altijd, altijd we op in, in het leven door. verdiept. Ja, ja, gelukkig zijn het romans geworden. Laten we dat, laten we dat om te beginnen vaststellen. Ja, nou, er dat wordt in... Hem gevraagd in een interview... Of, het, of er mensen zullen zijn die uh, zelfmoord hebben gepleegd... als gevolg van het lezen van een roman van hem. En hij zegt, nee, zo'n roman die ik geschreven heb... Is een, is een substituut voor de zelfmoord. Iemand die een boek van mij leest... hoeft geen zelfmoord meer te plegen. Want hij heeft, uh, hij heeft een boek gelezen van mij. En dat is, uh, ja. dat is een soort plaatsvervangende zelfmoord. Je zou, je zou een van zijn favoriete filosofen Nietzsche kunnen aanhalen... die schreef... Uh, we hebben de kunst om niet aan de waarheid te gronden te gaan. Ik denk dat dat voortreffelijk van toepassing is... op het schrijven en het oeuvre van Hermans. Uh, doordat de kunst er is, uh, leven we nog... en kunnen we met uh, een eigenlijk onleefbare wereld... Uh, uh, kunnen, we, kunnen we in het reinen komen. Wilbert, de ontgoocheling. Eén woord, zei Arnold, daar gaat het allemaal over. Dat is ontgoocheling. Ja, dat, dat is denk ik waar. Maar daar staat inderdaad iets tegenover. En dat is uh, een geweldige vitaliteit van hem om elke keer maar weer een vorm te vinden voor, voor die ontgoocheling. Maar uh, op grond waarvan die op de een of andere manier die ontgoocheling toch over, overwint. Dit is wel een pyrrhus steeds, want het is niet echt een overwinning. Maar het is inderdaad een vorm vinden voor iets. Die, uh, uh, dat, dat is, maar de, of dat nou waarheid is, waarheid is misschien iets te, iets te rationeel gezegd. Ik denk dat het meer een soort ja, uh, existentieel gevoel van, van verlatenheid, van melancholie, het, het niet, uh, niet nooit kunnen voldoen aan wat het leven van je eist. Zo is eigenlijk, dat is een veel ruimer idee dan de waarheid, want de waarheid... Het is meer dan een, dan een wereldbeeld of zoiets. Het is echt een, een algeheel gevoel van mislukking. En die mislukking die moet dan steeds plaatsvinden. Maar die moet steeds als het ware plaatsvinden als een succes. Dat is eigenlijk... Wat bedoel je daarmee? De mislukking, nou, die mislukking succes? wordt vormgegeven in een verhaal. Maar dat, dat verhaal is op zichzelf een soort succesformule. Een soort succesmachine die dat, die, dat, die, die mislukking weer... Ja, um, aanvaardbaar maakt of zoiets wel leefbaar maakt. En dat doet hij dus elke keer maar weer. En, en dat is, vind ik... met hem heeft ook hem iets heel humoristisch... Dat, dat hij dat maar blijft doen. En, en, en dat getuigt er ook van, van... iets van het tegendeel. Iets van dat je toch... wel zin hebt in, in, in het leven... Of je hangt je op, of je wordt kunstenaar. Dat is zo'n okay. beetje de keuze. Maar het is bijna ja. het, het, het, het dubbelgangersmotief... wat overal in zijn werk opduikt. Hè. Bijvoorbeeld Ik heb altijd gelijk. Dat, dat heeft de titel ik heb, altijd, ik heb altijd gelijk. En ik geloof dat op bladzijde 5 al gezegd wordt... door het hoofdpersonage... alles wat ik, waar ik ooit mee begin mislukt. Dat ja. is de, de, precies die twee polen beweegt zich voortdurend... dat, dat werk van, van, van Hermans tussen toch eigenlijk? Ja. Nou, bij, bij ik heb altijd gelijk ligt natuurlijk een beetje ingewikkeld. Omdat het feit dat je denkt dat je altijd gelijk hebt. eigenlijk al de mislukking is natuurlijk. Omdat je denkt van nou, wat ik ook zeg, maakt niet uit. Hè? Dat is een beetje het probleem. De mislukking van, van deze figuur. Als we nog, wij hebben, net, wij hebben net Hermans gehoord over de Nederlandse roman. Hè, maar, die die even afserveert. Af te beginnen met Eline Veren. Een soort uh, namaak, uh, Madame Bovary. Maar als we hem nou even in het Nederlandse landschap uh, uh, plaatsen... Als, als romanschrijver, doe eens een poging. Ja, dan zou ik hem uh, qua, qua wereldbeeld... en voor een deel ook qua stijl... In, in, de, in de slipstream van het naturalisme plaatsen. Mensen als uh, Frans Koenen van Eemans. Uh, uh, wat, wat betreft uh, uh, dat... dat ...ontgoochelingsaspect. Uh, als het gaat om polemiek en om zich heen slaan... ...is natuurlijk Notatuli de naam... ...die uh, het eerste bij je opkomt... ...en bij hem onszelf ook uiteraard... Want heel opmerkelijk, hij is heel negatief over de Nederlandse literatuur. Aan de andere kant klaagt hij altijd dat niemand eerbied en waardering voor de Nederlandse literatuur heeft. Hij heeft zelf altijd een slechte voorbeeld gegeven door alleen een paar dode schrijvers te waarderen. En verder heeft hij ongelooflijk veel inspanning verricht om ja, toch niet zo hele belangrijke auteurs massief af te maken. Dus wie hij als voorbeeld heeft zijn Multatuli, Vincent van Gogh worden altijd de brieven worden genoemd. Nou, dan hebben we het wel een beetje gehad. Fokkenbrog. Een... Ja, Bordewijk. Heeft die, ja, Bordewijk, uiteraard. Bordewijk ook, had maar ook wel. niet een, een zonnetje in huis. Hè, wat dat betreft. Nee. Ja. Maar dan zou je kunnen zeggen dat hij dus dat, die realistische, naturalistische stroom heeft. Maar daarnaast er ook wel dat modernistisch, surrealistische. Ja, surrealisme, ja, dat is natuurlijk niet echt een Nederlands daar, nee, daar, nee, zie nee. Je, daar is hij eigenlijk vrij uniek in Nederland voor. Hè? Dat, dat surrealisme is in Nederland een beetje bij de vijftigers... Ja. heeft het zijn, zijn, zijn, zijn vorm gekregen, zeker een weerslag. En Hermans is onder de prozaïsten denk ik... een van de weinigen die, die eigenlijk vrij direct dat heeft opgepikt... en die invloed in zijn werk zeker in het begin uh, heeft, heeft laten zien. Ja. Iemand heeft overigens wel eens over hem opgemerkt. Ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar dat schiet me nu opeens te binnen. Uh, omdat hij, uh, hij gaf af op Nederlandse romans, op Nederland natuurlijk ook. Maar iemand heeft wel eens gezegd, uh, Hermans was zelf uiteindelijk zo Nederlands... <kijkt> dat, hij, dat hij in Parijs moest gaan wonen. Zo Nederlands was hij. Dat hebben heel veel Nederlandse schrijvers die een hekel aan ja. Nederland hebben. begint met Buske Nuwet. <laughs> Duperon vervolgens. Komrij de... schreef dat toch volgens mij? Die schreef dat uh, Hermans uh, in zijn haat tegen Nederland uh, de Nederlander par excellence vertegenwoordigt. Dat hij de man is die uh, een boerenerf heeft en mensen die daar niet thuis horen, met zijn hond van het erf afjaagt. Ja. Dat was uh, ja. Komrij over, uh, over Hermans. Nee, dat is inderdaad. Uh, in Parijs uh, kun je echt Nederland, uh, kun je het beste Nederlander zijn. Als een bepaald, voor een bepaald soort schrijvers gaat dat op, denk ik. Maar je moet wel een grote haat verhouding tot, uh, tot de Nederlander hebben. Maar die komt pas tot zijn recht op een beetje afstand. Hilbert. Ja, uh, wat Adam net zei, hoe hij hem typeerde in de Nederlandse uh, literatuur, dat lijkt mij correct. Maar wat dat betreft is het wel interessant om te wijzen op dat gekke essay. Uh, Experimentele romans dat hij ooit geschreven heeft. Daar uh, heeft hij het eigenlijk helemaal niet over. Experimentele romans. Dan zet hij eigenlijk de hele Nederlandse literatuur. Begint hij met Beetje Wolf, Archideek, dat is niks. is alleen maar experimenteel. Multitudes, alleen maar experimenteel. Naturalisme is ook niks. En, dan, helemaal niks. en dan, dan kom ik. En dan komt eindelijk de klassieke roman. En de klassieke roman is dan een roman waarin alles met elkaar samenhangt. Maar eh, dat is natuurlijk echt een, een geweldig gechargeerd beeld. Want je kunt zonder veel moeite allerlei romans, ook naturalistische romans... en zeker ook bij couperus. Ja. Maar om niet te spreken van Bordewijk en van Schendel... of, of, of van Oudsoorn, dat zijn toch allemaal mensen die op die manier werken. Hè? En wie werken werk op die wijze in elkaar zit. Dus daar zie je uh, bij hem een, uh, ja, een soort... Uh, eigen literatuurgeschiedbeeld wat zuiver polemisch is. Aan de andere kant is het iets wat hij dus geschreven heeft in 1964... gepubliceerd in, in dat essay in, in uh, Statistisch Universum. Maar dat heeft hij gezegd in 1951 tegen Schavelanden. En toen had hij, alle, toen had hij dus dat idee van... er wordt veel te experimenteel geschreven... Er moet veel uh, klassieker worden. Veel eigenlijk een heel conservatief literair uh, vormidee. En dat was een reactie op dat boek van, van Bert Schierbeek. Uh, het boek Ik. Wat inderdaad aan alle kanten... Dus, uh, ja, het is wel leuk om zo'n boek te schrijven... want dan moet je eerst een traditie hebben van de hele... Uh, Klassieke om, dan kan je gaan experimenteren. Dat was zijn idee. Maar hij zelf deed het natuurlijk precies zelf. Dat maakte ja. ook uh, de denkbaar. En de hele surrealistische invloed... verhalen in paranoia en dus überhaupt... In, uh, moed, willen en misverstand, dat zijn geen... Het zijn natuurlijk verhalen, maar uh, ook geen klassieke verhalen. Ze vo voldoen helemaal niet aan die poëtica... Van, van een verhaal waar elk, elk nee. element functioneel is. Maar zulke verhalen als hij met paranoia... en, en moed, willen en misverstand schreef... nou, zeker paranoia... Die, die die waren in Nederland wel uniek. Dat was eigenlijk nog... Uniek, ja. nog niet uh, vertoond. Nee, nee. Zullen we even naar Hermans uh, zelf luisteren? Uh, fragment opnieuw uit uh, Passages Passanten. Ad Frans en Erik Lieshout... die uh, bezig zijn met het maken van die documentaire. Ik verlang naar niets dat voorbij is. En voorgesprekken met Hermans voeren die ze registreren. En waar ze hem over uh, heel veel zaken ondervragen. Onder andere over uh, uh, het uh, pessimisme in zijn uh, geschriften. Het is toch allemaal nog... Uh... Ach, ik weet niet of het nog zo erg versomberder is dan, dan van andere mensen. Wat, wat mij altijd voorbij heeft, is uh, iemand uh, met zo'n pessimistische levensvisie als u, waar uh, haalt hij eigenlijk de, de kracht vandaan om, uh, om, om, om zoveel uh, boeken te schrijven? Zo. Oh, maar ja. ja, Dat is nou een vraag. Nou, die kan ik heel, heel goed beantwoorden. U weet wat een christen is, hè? En die weet dus dat er de hele kerk vol zit met buitengewoon slechte mensen die zichzelf christenen noemen. Dat weet hij toch? Nou. In het dagelijks leven doen die mensen allerlei slechte dingen. Of ze zijn. Eh, ze verkopen, uh, weet ik veel. slechte spullen voor verder veel geld. Of ze bestelen elkaar. Of uh, dit, wat dan, dat. Dan ze doen dit, verdamme dat. En alles en nog wat. Hm? Zondag zitten ze in de kerk. Ja, zingen mee. Die mensen... in die week, als ze al die slechte dingen doen... dachten ze dat ze dan de hele tijd zitten te piekeren van... oh, God ziet het, hoe slecht ik ben. Nee, dat vergeten ze gewoon. Ze vergeten dus gewoon hun hele metafysische wereldbeeld. Of ze, zich, of ze maken zich wijs, dat zijn dus meer graffineren... dat al die slechte dingen die ze doen, dat dat goede dingen zijn. Dat God die goed vindt. Iemand die een, die een wezen, een zeer pessimistische filosofie heeft... die kan toch wel hard werken, doodinvaardig... om niet te ieder woord die mis zijn te denken... oh, wat vreselijk, oh, dient nergens voor, enzovoort. Ja. ik bedoel, ja, anders dan moet je dan moet je ophangen aan de Eiffeltoren... of in de Seine springen. Maar je moet toch wat doen? Je kan niet de hele tijd op je stoel zitten te koekelen... van oh, het is alles toch hakelig? Je moet toch wat doen? Het dus, is toch uh, simpel? Zijn maar dat is heel gewoon dat de mens handelt in strijd met zijn metafysica of met zijn theologie. Dat is niks bijzonders. Je bent altijd heel vriendelijk, optimistisch, inwendig misschien wat pessimistisch. In boeken wat pessimistisch is dan in de dag. leven. maar in een heel opgewekt, vriendelijk mens. Altijd bereid tot een kwinkslag hier en daar. Dat is wat ik ben. Ja, dit getuigt... de zelfkarakterisering van Hermans. dit Dit lijkt van heel veel zelfkennis te getuigen, maar ja. is, is dat ook zo? Nou, wat hij, waar hij hierop wijst, is iets wat, waar heel veel mensen zich over verbazen... ik ook altijd over verbaasd heb, hoe het kan... dat men uh, in de literatuur uh, die uh, beschrijvingen lief heeft... van dingen die men in de werkelijkheid niet zou willen. Hè? dat De discrepantie tussen... tussen uh, ja, dat het in de literatuur altijd slecht afloopt... En dat men die boeken die eigenlijk een beeld geven van de werkelijkheid... dat overeenkomt met onze ergste angsten... dat men dat beeld wil vasthouden. En dat optimistische boeken of boeken die ze vertellen hoe de wereld zou moeten zijn... Of zo, die vergeten we. Hoe kan dat? En opmerkelijk is dat hij het dus in verband brengt... niet met wetenschap, maar met godsdienst. Dus hij zegt eigenlijk, je hebt godsdienst en je hebt kunst. Kunst beweegt zich in dezelfde richting... Uh, met betrekking tot uh, het uh, omgaan met uh, hoe je moet leven... als dat uh, godsdienst dat voorheen deed, of voor sommige mensen nog doet. En dat, dat lijkt me eigenlijk wel aansluitend bij wat jij in het begin zei... dat, hij, ja, dat, dat de kunst uh, de manier is om, om uh, uh, nou, zin te geven... Aan, aan, uh, aan in de moderne tijd aan, aan, aan het leven voor zo'n iemand als Hermans... en voor een aantal mensen die uh, graag lezen. Ik vind, ik vind dat ook een van de aantrekkelijke kanten van, van Hermans werk. Eh, dat uh, in, in die romans uh, komt een kant van de werkelijkheid naar voren. die Als je daar de hele dag aan denkt, word je krankzinnig. Als je de hele dag zou realiseren dat we sterfelijk zijn... terwijl dat toch een on onweerlegbaar feit is. Hè? Er zijn ja, weinig feiten die, die meer waar zijn dan dat. Maar als je daar de hele dag aan denkt, dan word je gewoon gek. Dan kun je je laten opnemen of dan moet je een dwangbuis bestellen. Eh, en toch hebben we het gevoel, uh, een soort behoefte... dat we ook uh, daarmee in contact willen blijven met die werkelijkheid. Dus uh, ja, wat, is de, wat is een betere manier dan de gekanaliseerde manier van de kunst? dus Ik denk dat dat de reden is waarom juist in, dat begint al met de Griekse tragedies, bij wijze van spreken, waar ook alleen maar rampspoed en ellende ter vertier aan het volk wordt getoond, dat we ons in echte kunst bezighouden met dingen waar we in het normale leven liefst aan voorbij gaan. Het is die Griekse tragedie die Hermans wint voor de literatuur, beschrijft in boze brief van Bijkaart, beschrijft hij dat hij een leraar heeft die hem met Nescu in aanraking brengt, en dat is een echte ontdekking van de literatuur is, als hij met uh, medeleerlingen een, een stuk van zoveel op gaat voeren en daar uh, aanvankelijk van denkt, dan ga ik niet aan meedoen tot hij zichzelf erop betrapt, dat hij er elke keer heen gaat. Ja. Om de, de, en de hele delen van, van die tekst uit zijn hoofd kent. En dan zegt hij ergens, ik kan het niet letterlijk citeren, dat hij dan de literatuur ontdekt. Als, uh, uh, maar wat hij dan precies ontdekt staat er niet. Ja. Wat ontdekt hij dan? Ja, ik denk, denk dat... Dat lijkt toch heel, heel erg op wat hij dan... Uh, in dat experimentele romans-essay zegt. De klassieke romans. Ik denk dat hij het daarom zo noemt. Dat zegt hij ook. Dat hij, hij zegt ook van... Nou, dus een beetje een misverstand om het zo te noemen. Want het lijkt alsof het iets met classicisme te maken. Maar ik bedoel eigenlijk... Dan heeft hij het over die Griekse mm -hmm. tragedie. Ja. eenheid van tijd, ruimte en uh, handeling. En dan zegt hij... Nou, tijd, ruimte eenheid. Dat gaat dat niet meer. Die enige eenheid moet er dus zijn. Dus dat moet eenheid van handeling zijn. En, en iets anders wat, wat uh, me hier opbrengt is dat... Hermans is dus niet alleen iemand uh, geweest die uh, geprezen werd... of indruk maakte of, of uh, ophef uh, veroorzaakte vanwege het feit... dat hij zulke schitterende uh, romans en verbeeldingen maakte. Maar ook iemand die uh, zich afficheerde als wetenschapper. Hè. Die gepromoveerd was in de natuur. Weet je, als je de recensies van... Uh, donkerkamer van namen lezen, staat er bijna overal... de onlangs dokter Hermans enzovoorts. Hè. En daar, daarmee had hij ook een... Uh, vertaalde, dan had hij het over Wittgenstein enzovoort. Dus iemand die zei, nou, ik, ik weet ook veel van, van wetenschap. En, en, en ach, die letterkunde, dat is eigenlijk maar niks. Tegelijkertijd, hè, dus direct, vond, speelde hij dat, dat eigenlijk... ten opzichte van de werkelijke, waardevolle blik op de werkelijkheid was... literatuur toch eigenlijk een beetje flauwekul... En dat, dat, dat heeft tot dat gevolg gehad dat mensen uh, dachten dat hij zo'n rationele figuur was. Uh, ook de jongen heeft bijvoorbeeld in zijn Kellendonk lezer gezegd van Hermans... Hij is een wereldbeeld, hij is een rationalist en zo. Die laat een heleboel dingen liggen. Maar dat is hem toch niet waar. Want hij heeft zijn hele leven heeft ingezet op die literatuur. Hij had ook gewoon wetenschapper kunnen worden. Hè? En zijn vanuit hij en de geologie uh, verder. En wat maakte uh, wat, wat maakt voor hem... Dit is een hele eenvoudige vraag. Maar dat is ook dan meteen gewoon de meest lastige om te beantwoorden. Wat maakte nou bij uitstek, denk jij Arnold? is die literatuur voor hem het medium bij uitstek? Nou... Als ik, het, als ik aansluit op wat Wilbert nu net zegt... Uh, over, over Hermans visie op wetenschap en techniek... dat waren twee dingen waar hij een enorme waarde aan hechtte. Dat waren zaken die voor hem uh, iets van waarheid vertegenwoordigden. ook Iets van vooruitgang was mogelijk in de wetenschap. Maar hij heeft nooit van zijn leven aan uh, die wetenschappelijke vooruitgang... en die technisch, dat technische vermogen van de mens... enige heilsverwachting nee. verbonden... Want natuurlijk in de 19e eeuw was dat schering en inslag. We gingen het paradijs tegemoet dankzij de wetenschap en de techniek. Dat zul je bij Hermans nooit aantreffen. Hij kan verliefd worden op een auto vanwege de technische perfectie van het ding. Maar hij zal nooit zeggen: als iedereen maar in een auto rijdt, dan worden we allemaal gelukkig. En daar komt ook die concurrentie met de godsdienst terug. En, uh, hij, hij noemde dat allebei het vage denken. Ja. He, dus dat is eigenlijk het, het tegenpool van de, van de wetenschap. Wat zou je het harde denken kunnen noemen? Waar logisch bewezen kan worden wat waar is en wat niet waar is. Wat onzin is en wat, uh, wat serieus spul is. Dat was ook zijn bewondering voor Wittgenstein... die in de filosofie een dergelijk onderscheid aanbracht. Maar daar heb je verder niks aan. He, als het gaat om te leven, als het gaat om expressie van een wereldbeeld... om een levensgevoel, zoals je dat noemt, tot uitdrukking te brengen dan moet je niet bij de wetenschap zijn en eigenlijk ook niet bij de filosofie. He, Wittgenstein zei ook, dat begint das mystische. He, dat mystische, uh, daar kunnen we niks over zeggen. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. He, en dat was dan niet wat Hermans zo graag wilde weten van Wittgenstein. Maar wat hij zelf in de praktijk bracht door die enorme aandacht aan uh, uh, de literatuur te besteden. Want als je het wetenschappelijke oeuvre van Hermans overziet, dan is, wat is het één proefschrift en dan vijf artikelen en kijk eens naar die reeks romans en verhalen en essays. Dus die literatuur was in wezen veel en veel belangrijker. Dat is waar uh, wie Hermans is, hoe Hermans zich in het leven overeind hield... dat gebeurde in de literatuur, niet in de wetenschap. Maar het is een hele wonderlijke paradox dat hij aan de ene kant... Dat de, ik heb het altijd begrepen, toch ook als een soort behoefte aan fatsoen... He, als een Wat, je? Aan, Wat nou bedoel ja, je met behoefte aan fatsoen? Ik heb altijd... Nou ja, laat, laat ik het even... He, de Willem Ottospeer zal dat zeer uitgebreid in zijn biografie allemaal kunnen beschrijven. Maar ik heb altijd het idee gehad... Die wetenschap deed hij voor zijn vader. En de literatuur deed hij voor zichzelf. He, en hij moest in de ogen van zijn vader niet falen. He, die, dat is een heel apart rare band met die familie. He, waar die al ja, enorme heeft, trouw en... Uh, dat heeft, dat heeft, om dat even ja. kort samen te vatten. Want Jeroen en ik hebben de druk over oh, kunnen lezen. Overpakt. Nee, nee, nee ja. maar dat is ook voor de luisteraars die nu uh, net zijn gearriveerd. Hij komt uit dat nou ja, tamelijk hardvochtige... Dat, dat mag je zo toch wel zeggen. Gezin uit Amsterdam-West. Met een vader die nou, zijn kinderen weinig genoeg is, uh, uh, uh, Zeg maar... Uh, Toezegde. Geen Sinterklaas cadeautjes bijvoorbeeld, om het maar even heel simpel te houden. Een zuster die, die, die zelfmoord pleegt aan het begin, begin van, van, van de oorlog. En een gecompliceerde verhouding met zijn vader. Of die voor zijn vader de wetenschap is. Het zou kunnen inderdaad. Ja, dat is, dat is, hij dat zijn maar vader maar, ook. Maar dat zou inderdaad... Nou ja, Maar is zijn hele leven lang is hij daar aan gebonden geweest. Hij bezocht ja. elke week. Elke week schreef hij de... uit Groningen een brief naar ze. Dus ja, je kunt dat niet ik zeggen dat het hij... die... belangrijk is. Nee, dat die vader... In, die, in de biografie wordt dat uitgebreid beschreven. Dat die vader het heel belangrijk vond dat hij een studie koos... waar hij een onderwijsbevoegdheid mee in de wacht kon slepen. En dat elke studie die dat niet opleverde... was bijvoorbeeld onbespreekbaar. Ja. Maar er zit, ook, er zit nog iets heel eigenaardigs in, uh, in dat, inderdaad, wat Arnold zegt. Die, uh, die discrepantie tussen enerzijds wetenschap en kunst. En aan de andere kant dat hij die toch ook weer koppelde. Hij koppelde dat bijvoorbeeld in de beroemde uitspraak... romanschrijvers wetenschap zonder bewijs. Daar gebruikt hij het woord wetenschap, maar dat bedoelt hij eigenlijk... Met wetenschap bedoelt hij dat is dus functionaliteit creëren zonder bewijs. En dat is een polemiek met naturalisme, want naturalisten vonden dat ze dus romans maakte, die volgens een bepaalde systeem... Maar even, even, even wat, dat vind ik wel interessant... voor het fatsoen. Jij denkt ook dat het zo is. Gewoon voor zijn vader en voor het fatsoen... heeft hij maar die fys fysische geografie Nee, dat denk ik afgemaakt. dus niet. Uh, ik denk dat, dat hij... Uh, uh, dat exacte uh, wat hij had... dat dat ook iets was wat hij... Uh, wilde... Uh, ja, naar voren wilde schuiven in zijn romans. En bijvoorbeeld ook romans die, die gaan over... zoals de heilige van horlogerie... over technische dingen... Uh, uh, uh, dat, dat, dat zijn uh, ja, een soort precisie die hij heeft die lijkt wetenschappelijk, maar die is eigenlijk gewoon... Ja, nauwkeurigheid, literaire nauwkeurigheid. Ja, Max Pam stelde me in 1983 de vraag... Eh, waar, als dat schrijverschap zo belangrijk voor je is... waarom heb je niet uitsluitend voor het schrijverschap gekozen... en de, de, de academische carrière aan de wilgen gehangen? En dan zegt hij, mijn grootste voorbeeld was... Wat, je, wat ik althans niet zo snel had bedacht... was Goethe, zowel schrijver van literatuur... als iemand die zeer geïnteresseerd was in de wetenschappen. Hij het geen wetenschapper in ja. de zin dat hij hoogleraar was... in een universiteit, maar wel een grote wetenschappelijke belangstelling. Ja. En die ook in geschriften uh, uiten. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, de roman Nooit meer slapen. Is in een zekere zin een roman over, de, over een wetenschapper. Over wetenschappers. Hè? En ik heb wel eens een keer een interview met hem uh, gemaakt. En waarin hij zei van ja dat, uh, het is toch duidelijk dat dat een uh, roman is. Die laat zien uh, hoe, hoe de wetenschap eigenlijk mislukt. Hè? Hoe weet de wetenschappelijke wereld. Uh, van misverstanden aan elkaar hangt. En inderdaad, als je die roman leest... Het, het onderwerp is iemand die een onderzoek door, doet voor een uh, dissertatie. En Nog even mensen over mensen mislukking. Ook. Waarom komt alles altijd maar weer bij de mislukking terecht bij hem? Dat moet je niet zeggen omdat het leven zo in elkaar steekt. Want dat weet ik ook wel. <lacht> Nou, toch, toch is dat wat hij wil benadrukken. Ik, ik, ik, ik, heel lang heb ik nagedacht over die, die paradox. Een wonderkind of een totalos. De ja, nee. titel van een roman is. Maar ik geloof dat het ook echt ook een sleutel is... Om, om dat oeuvre en dat wereldbeeld te, te begrijpen. Ik, ik, ik ga ervan uit dat er in elke pessimist een teleurgestelde optimist zit... Want uh, anders is het... Zo, de dingen zijn zoals ze zijn... dan word je boeddhist of zo... en dan uh, laat je in een soort gelatenheid... Uh, nou, alles over je ja, nou. heen komen. En dat zijn overigens dus best... weer de meest agressieve mensen vaak die er zijn. Nee, de, ook daar, de, daar... Nee, gelatenheid en agressiviteit... Ja. dat gaat niet samen natuurlijk. Maar je hebt mensen die het allemaal... Ja, een soort, soort veredelde onverschilligheid cultiveren. Dat kun je niet van Hermans zeggen. Die was extreem prikkelbaar, extreem gevoelig... voor alles wat, wat maar, zeg maar contrair was... wat tegen hem inging. Daar werd onmiddellijk teruggeslagen... Dus daar zit ook uh, iemand die, die zich bedrogen voelt door, door de werkelijkheid. He, dat, dat, zit, dat schrijft hij ook ergens, zo'n citaat. Misschien is hij het al zelf verzonnen van de mensjes. De eeuwig bedrogenen van het universum. Uh, Een van de ja. mij onbekende Duitse ja. filosoof bij bedacht. Maar misschien bestaat hij ook al echt. Dat, uh, uh, en dat, Ik heb altijd het idee gehad bij Hermans. en Dat zit in dat wonderkind idee. En eigenlijk ook in dat citaatje wat ik eerst gaf. Ja. Ik heb mijn hele leven geluk gehad. Dus daarom ben ik niet, uh, niet gelukkig. Uh, hij heeft ook uh, citaten waar hij zegt... ik heb alles zelf moeten doen, dus is het niks waard. Wat een hele rare gedachte is. Hè? Kijk, als je een romanticus bent, dan is het feit dat je zelf creatief bent... dat je zelf dingen maakt, is juist je bron van geluk... We hebben ons is het omgekeerd. Omdat hij het niet cadeau gekregen heeft, is het niks waard. Hij had een wonderkind moeten zijn, zoals we zien. Ja. Door zijn grootmoeder ook uh, opgevoed. Hij had een nieuwe, uh, wat is dit, die, hoe die menu in moeten zijn. Die uh, eigenlijk alles toevalt. Ja, die er geen moeite Dat voor heeft moeten een doen. Dat die hij op de middelbare school zo blijkt uit de biografie ja, van Otto ook al heeft. Ook hij gooit er af en toe ook gewoon met de pet naar. Het, Omdat... ik, ik ga alleen af op, op, op de ja. verhalen. Ik, ja. ik, ik, ik, ken, ik ken Hermans niet, ik ken het leven niet. Uh, behalve dan wat je daar zo hier en daar uh, binnenkrijgt. Ja. Maar het is het thema in, in die boeken. Als je, als je alles cadeau krijgt, als de wereld bij voorbaat in orde is, eh, zo hoort het te zijn. Maar zo is het niet. Dus daarom is hij altijd per definitie teleurgesteld. Ik uh, ja. Ja. Nee, wacht even. Zie twee vingers. Nee, nee wacht even. Ik ja. wil, we <laughs> moeten nu even naar de hemel en de slechtheid. Oké, okay, laten we eerst luisteren naar, uh, naar Hermans. Het is nog steeds 1989, programma Passages Passanten. En uh, Advanse en Erik Lieshout spreken met uh, willem Frederik Hermans. Ja, u zei, u maakt hier de, de, prettigste, de, de prettigste jaren van uw leven mee. Hè, ja, daar blijf ik bij. Maar heeft, uh, u heeft ook al die ballen meegenomen, natuurlijk. Wat al die ballen meegenomen? Nou ja, ik bedoel, anders zou die, die, die, die Parijs zoiets als de hemel van de katholieken worden, nietwaar? Maar de, al je ballast laat je achter. Maar dan zou ik mezelf niet meer zijn. Stel dat de hemel er in, eruit zou zien zoals het, uh, zoals, zoals het geval zoals uh, Dus katholieken beschrijven bijvoorbeeld. Dat je elkaar weer tegenkomt in de hemel, allemaal. Wie zou je zou zou uh, daar tegen willen komen? Helemaal niemand natuurlijk. Maar bovendien. Dat kan niet, want ik. Want, want... Je, je kunt in de hemel niets meer overgehouden hebben wat van de aarde is. Dus je, als gesteld, ik zou iemand tegenkomen, zou ik me niet herkennen. Want anders dan zou ik dus mijn hele leven op aarde zou ik me nog herinneren. Hè? En ze me herinneren dat ik dus op een zeer waarschijnlijk op een zeer ongelegen ogenblik dood ben gegaan. De meeste mensen gaan dood zonder dat ze van tevoren weten hoe gaat het gaat gebeuren. Of dat ze maatregelen kunnen hebben. Dus dan zou je daar in de hemel heel hoog rondlopen. Op een wolk met de ene traan naar de andere lopen te storten. En dan kom je een andere stakker tegen die, die dat ook eens overkomen. Terwijl, je, terwijl het zo heerlijk is in de hemel, volgens de dominus ja, Nog even die hemel. Ja. Maar stel nu dat het een paradijs is. Zou dat uh, wat goed maken? Uh, maar dan, dan, dan, dat veronderstelt dat de mensen ontzettend slecht zijn. He? Dat gesteld nu... Nou ja, dat nu iemand is... Hier op aarde. Hij heeft een gezin. Hij zorgt ervoor. Hij zwoegt ervoor. Staat s ochtends vroeg op. Gaat s'avonds laat naar bed. Eh, Pats. Op een dag krijgt hij een hartaanval. Bom dood. Kom boven. Hallo. Kom binnen, kerel. Hier mooie meiden om je heen. Lekkere biefstuk op tafel. Dan denk je helemaal niet meer dan die stakkers die je daar op aarde hebt achtergelaten. Dan moet je toch een doordoor door slecht mens zijn. Dan ga je dan lekker zitten schransen en drinken. En, en al die prachtige, prachtige islamitische vrouwen die er rondlopen in een billig <lacht> Ja, dat kan toch niet. Dus dat is juist een bewijs voor uw stelling. Dat mensen Tenminste, zeer slecht zijn, dat ze dat soort fantasieën erop nemen, ja. Ja, hoe kan de hemel hemels zijn als je de mensen neerzet? Dat is eigenlijk... Uh... Zeer consequent geredeneerd, Willem-Frederik Hermans, 1989-Advans. Uh, en Erik die uh, spraken met hem uh, toen uitgebreid. Dit is de Hermansnacht van de VPRO, hier op uh, Radio 1. We zijn er nog ongeveer, nou, uh, uh, uh, een heel klein half uurtje. Uh, een aantal dingen. Eén, uh, als u een uh, uitspraak heeft, een uh, zin van Hermans... die u getroffen heeft en die u met ons wilt delen... Uh, mailt u dan naar boeken.vpro.nl. Uh, schrijft u die op? Loopt u even naar de boekenkast, schrijft u op en mailt u die aan ons. Bijvoorbeeld Max Blans, die schrijft... Niemand kan tweemaal op hetzelfde punt beginnen. Elk experiment dat niet herhaald kan worden. En nu ben ik een deel van de tekst kwijt... omdat uh, collega Wim Brandsen nu net wegmaakt uh, op het scherm waarop ik dit van aflees. Doe me even terug als je wil, Wim. Ja. Sorry. Max heet de schrijver. Elk experiment dat niet herhaald kan worden... is helemaal geen experiment. Niemand kan met zijn leven experimenteren. Niemand hoeft zich te verwijten dat hij in den blinden leeft. Dat was een citaat van Hermans... dat opgestuurd werd door Max Blans. Boeken.vpro.nl. Als u dat ook wilt doen. Ja, als ik even op in mag haken... ook wat Arnold straks zei. Mislukking. Waarom draait het altijd op mislukking? Hè? Wim dat, dat zei. Ja. ja uh, het is... Uh, opmerkelijk dat, dat uh, Hermans helemaal geen revolutionair was. Het is dus niet iemand die een idee had dat de wereld beter zou kunnen worden. Nergens uit zijn werk blijkt, blijkt ook maar iets van een soort uh, um, gedachte aan een. Uh, dat een betere wereld te realiseren zou zijn, politiek of op een andere manier. Dus uh, het was wat het was. Uh, er is dus geen enkel alternatief. En. Uh, Tegelijkertijd moet je, dat was ook wel duidelijk voor hem... was hij een hele keurige burger. Maar waarom was hij zo? Ik bedoel, dat klinkt als een beschuldiging... of als een roep om nou, dat, psychoanalytische dat, duiding. Dat, bedoel nee, ik niet. dat aanvaarde hij dat, dat dat zo was. Hij had dus geen enkel idee... dat, uh, uh, dat de wereld verbeterd zou kunnen worden. Dit was het gegeven... En met uh, literatuur kon je daar dan een vorm aan geven. En, en, dat, en die vorm die moest natuurlijk wel uh, representeren dat het gewoon dat dit het was, zou ik maar zeggen. En dat je dan doodgaat. En, en dat je niet da daar nog eens een keer een soort bonus in de hemel of zoiets van kan krijgen. Maar de, die, die hele gang van zaken en die onvermijdelijkheid en die vergeefsheid... die, die moest dus vorm krijgen. En ik vind het ook opmerkelijk dat, dat in een, een van... Uh, ik vind, uh, Arnold noemde net de titel uh, Monarch in Total loss, wat ik Ongeveer zijn meest aangrijpende bundel verhalen vindt. Zeker. Waarom vind je dat? dat, dat wat, wat, probeer eens uit te leggen wat je er aangrijpende aan vindt. Nou, nou dat, ik, ik kan me nog herinneren dat ik dat voor het eerst las. En dat gebeurt me toch eigenlijk steeds weer. Hoe oud was je toen? Toen was ik een jaar of uh, 22, denk ik. En uh, dat gebeurt nog steeds als ik het lees. Dat ik denk, hoe is het mogelijk dat iemand zich zo blootgeeft? Zo zijn rancune en zijn, zijn, zijn isolement en zijn totale uh, uh, mensen, mensen nou ja, hij zelf haat en, en, en, en mensen haat zo um, ja, ongequafeerd weergeeft en dat dat mooi is he? dat je dat dus leest en niet denkt van wat een klootzak zo, helemaal niet he? dat, je, dat, dat, voor je, dat je dat zo iemand voor je inneemt omdat je ziet dat dat dat dat iets positiefs heeft. En dat is heel raadselachtig waarom dat in zit. Waarom zo'n inktzwart manier van, van, van schrijven... energie geeft als je het leest. En dus ook hem energie moet hebben gegeven als hij iets schreef. En dat, dat is dus dat raadsel van, van de, de, de literatuur... als iets wat los staat van die werkelijkheid. Wat er eigenlijk het tegendeel van is. Maar, maar wat daar toch een soort... Um, ja, um, morel. Het is niet alleen dat je het maar mooi vindt, maar je denkt echt van hier zit een soort kracht hè? die, die, die, die, die, die, die uh, ja, belangrijk is. Ik, ik, ik, Hermans heeft het net in dat fragment over de mens die slecht is. Maar ik vind, hij heeft een andere uitspraak over, over mens, in het algemeen over de mens gemaakt die me eigenlijk meer aanspreekt. zegt hij: Ik ben ook enorm getroffen door de weerloosheid. Van de mensen. Dus ja. De slechtheid van de mensen is, is act, iets actiefs. Het weerloze is, is het passieve, dat wat je overkomt. En dat is in feite. Het leven overkomt je. Hè? Ook bij Hermans. En... Vervolgens ga je iets doen om het uit te houden. Hermans gaat kunst. Je kunt zeggen: kunst is kunst gaan maken om het uit te houden. Maar in die kunst laat hij die weerloosheid zien. Ja. En dat is natuurlijk ook denk ik de kracht van, het vooral dat laatste verhaal in ja, Ommigint of een los. Het grote medelijden wat uh, verkapt autobiografisch. Kun je dat verhaal uh, in? Ja, je even ja, het is je. Uh, Hermans heeft, heeft een alter ego, Richard Similion. En uh, dit is een verhaal van uh, uh, Richard Similion die daar een in zijn eigen ogen in ieder geval... miskend uh, auteur is. Of in ieder geval... Uh, die op bezoek komt bij zijn schoonbroer... die Consul, als ik het goed heb, is in Parijs. En dat is een beetje een wat verwaten figuur. En uh, de Richard Similion figuur... dus de Hermans figuur in dit verhaal... die ergert zich aan alles... En, uh, die, die gaat eigenlijk helemaal los in, uh, in een soort zelfbeklag. En uh, hij voelt zich een soort profeet. Hè? Alleen hij is een profeet die geen enkele helsboodschap te bieden heeft. Maar hij zegt dan ook ergens van... Hè, mijn, mijn leegte zou hun volte kunnen, kunnen aanvullen of iets dergelijks. Dus het feit dat, er, uh, dat zijn boodschap inhoudt dat er geen hel is... dat is eigenlijk de, het beste wat mensen zouden ja. tot zich moeten laten doordringen. Want zo is het. Hè? Iedereen loopt maar achter helsprofeten aan. Maar Hermans is natuurlijk op zijn manier ook een profeet, hij is de antiprofeet. Ja. Als, als, als genre is het hetzelfde: en ben je geen boeddhist die in gelatenheid alles maar laat passeren en godswater over gods akkers laat stromen. Dus daar zit gewachting. het activisme ook in van Hermans. Ja. Er, is, er is een prachtig twistgesprek tussen Harry Murisch en uh, uh, Willem Frederik Hermans uit. 66, 68, nee, nee, zo. 69. 69. Dat, toen de Haagse Post nog een goed, goed weekblad was. Uh, daar staat dat in. En daar gaan ze tegen elkaar in. Uh, Mulis, natuurlijk, in zijn Cuba-tijd als uh, de geëngageerde uh, communist, of saloncommunist. Hermans als nou ja, de, de, de grote tegenstander van, uh, van de revolutie. Maar het grappige is dat ze in de loop van dat gesprek... op een rare manier ook steeds dichter bij elkaar komen. Want op een gegeven moment moet Hermans erkennen... ja, eigenlijk heb ik ook wel een missie. <lacht> Alleen mijn missie is al dat geloof in revolutie... en in wereldverbetering te torpederen. Maar daar zit de antiprofeet. Dus, dus, dus een profeet en een antiprofeet die lijken op elkaar. Hè? Mulich die de wereld wil verbeteren. Hermans die de wereld wil beho behoeden voor wereldverbetering... Ja, dat is eigenlijk ook een bepaalde manier om toch, eh, laten we zeggen, het is een vorm van damage control, maar je zou kunnen zeggen, ook een bijna eh, besmuikte manier om de wereld, eh, nou ja, toch niet slechter te maken in ieder geval. Ach, Wilbert, jij wil wat zeggen, maar voordat je dat doet, wil ik even eh, een, een, een Hermansregel voorlezen, die Robert Lem heeft opgestuurd. Het is ook een hele mooie. En mensen kunnen trouwens regels opsturen naar boeken.vpiro.nl. Nederland had in 1830 hetzelfde moeten doen als Zwitserland. Dubbele punt. Het Hoogduits invoeren. <laughs> in al die zinnen zit een ongelooflijk venijn ook. Hè? Maar jij zei daar... Wat wilde je zeggen trouwens? Nou, ik wou nog reageren op wat uh, Arnold zei. Dat, dat, uh, dat hij dus inderdaad een, uh, als, als functie van zijn literatuur ziet... niet om een alternatief te bieden voor dit leven... maar om te laten zien dat al de ideeën over hoe het beter zou moeten... maar zelfs de ideeën over hoe het is... dat die allemaal man mankementen verkonen, vertonen. En dat hij eigenlijk in zijn literatuur wil doen... is inderdaad, hij heeft zo'n zin... want ze snappen niet dat ik... als ik met, met mensen praat... hij geeft aan hoe moeilijk hij met mensen communiceert... als ik met mensen praat, dan, dan, dan willen ze niet luisteren... ze denken even... Uh, komen even onder mijn invloed, maar dan denken ze toch, uh, ik weet het niet. En ze snappen niet dat, de, dat uh, ik met lege handen bij ze aankomen en dat ze die lege handen moeten aanvaarden. Ik hamer steeds op een aanbeeld zonder iets te smeden. Maar, uh, maar eigenlijk verlos ik ze van hun volte. Met mijn ja. leegte verlos ik ze van hun volte. Dat is wat hij dus wil doen. En in datzelfde, uh, in, in een ander essay... Uh, dat is een essay, uh, antipathieke Romanpersonaizen... dat heb je het al, romanpersonaizen zijn helemaal niet bedoeld... om om sympathiek te zijn. Dat zijn gekken die, die dit dus niet kunnen aanvaarden... en die daarom mislukken. Want hij zelf vindt dat je het wel op een of andere manier moet aanvaarden. Dus de kunstenaar die dat... die roman met, heeft toch echt een ander idee... of een andere houding... veel volwassene houding ten opzichte van de wereld... dan zijn hoofdpersonage. hij laat die eigenlijk... daarom mislukken ook. Maar daar zegt hij ook... Uh, een schrijver... het is alleen de moeite waard voor een schrijver om geschreven te hebben... als hij iets kan zeggen wat mensen nog niet wisten, wat ze verdrongen... op het moment dat ze wakker werden. Waar ze wel van gedroomd hebben, maar verdrongen... Op, op, hebben op het moment dat ze wakker worden. En dan zegt hij, maar ik kan niet ontkennen dat dit ervan uitgaat... dat de, er tussen de schrijver en zijn publiek... een eendere geestelijke constitutie bestaat. Dat wil zeggen, hij, hij verklaart zich eigenlijk dus identiek aan iedereen... En hij zegt dat wordt eigenlijk nooit beschaamd, wordt vaak beschaamd, maar nooit echt gelogen. Staf. En als dat wel zo zou zijn, dan zou de schrijver zich, zijn mond houden, zou hij zich meteen laten opsluiten in een kankerzinnig Want als hij dan zou laten zien er is iets anders, hè, dan zou hij zo zeggen: ja, dat is een gek. Dus er moet eigenlijk een basis zijn voor, voor, uh, toch voor, voor, voor een gezamenlijke erkennen van hoe de werkelijkheid is, om te laten zien dat mensen daarover onzin verkopen. De, en dat, dat is heel, heel wonderbaarlijk. En dan zegt hij ook: de, de verhouding tussen de schrijver en de lezer is. Uh, de lezer haten, haat de schrijver. Uh, de Je de moet even microfoon blijven. De lezer haat in zichzelf de schrijver. En de schrijver haat zichzelf in zijn romanpersonages. Dus het gaat om, om een negatief aspect. Zowel lezer als van schrijver. En in de roman wordt dat negatieve aspect als het ware vormgegeven. En, de, en dat, wat, dat is wat voor hem literatuur moet doen. Omdat er, als je dat aanvaardt, dan aanvaard je het tenminste zoals het is. En Dus die merkwaardige verbondenheid die er uiteindelijk voor zorgt... dat literatuur voor een soort toch een soort redeeming quality kan hebben? Een soort wat? Een soort, soort uh, de, verlossing, uh, verlossing kan zijn. Ja, dat is denk ik toch verlossing zijn pakt, is een groot zijn pakt ja. met de lezer. Dat die, hij noemt daar twee keer het woord solidar, solidair. Het is een diep verborgen solidariteit, maar het is een negatieve solidariteit. Hij dus heeft het, het ook de, over het, het grote medelijden. Hè? Dus medelijden, het, het is, hè, de schrijver leidt mee met iedereen. Het is niet alleen euh, DNA's voor, voor anderen, maar ook je, je, wat je uitdrukt... Het, het, het, Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het beschreven ja. leed is universeel en ik leid met ja, u mee. Ja, het is de, de condition humaine die wordt beschreven. En daar ja. is niet aan te ontkomen. Zullen we gaan luisteren naar het laatste fragment dat we hebben? Ja, dat komt niet uit Passage passante. Uh, dat is een interview uh, dat verbraak had. Wel in dezelfde periode. Met uh, Namelijk, Hermans in, dat in is... het uh, programma Literama van de NCRV. Het was uh, oktober 1989. Hm. Hm. Nee, maar Je hoort vaak van uh, Parijs. Als je inspiratie wilt uh, opdoen als kunstenaar, moet je daar gaan wonen? Nee, om inspiratie op te doen, dat geloof ik niet. Maar het, uh, het, die, de, de ernst waarmee ook nu nog in Frankrijk kunst beoefend wordt... dat is iets wat uh, de Nederlanders wel aan het denken zet, Omdat in Nederland kunst zo'n bijzonder zwakke positie heeft. Uh, we hebben dan wel grote internationale schilders... Van Goch, Van Dongen, Mondriaan en Appel en zo. Maar u hoort het al, u weet het al. Al die mensen zijn uh, Nederland ontvlucht. En zijn pas eigenlijk uh, tot grote prestaties gekomen in Parijs. Omdat ze hier uh, zich bevinden in een omgeving. van kunstenaars voor wie kunst ernst is. en die dus hun uiterste best doen om, om iets belangrijks voor te brengen. En dat. Uh, dat is in Nederland wordt dat ontmoedigd. Ook al omdat de burgerij er geen ontzag voor heeft. En de regering ook niet. Ja, maar ja, echt ah, cultureel kun je Nederland natuurlijk ook weer niet noemen. Nee, maar op een amateur niveau. Ja. En neerdrukkend is het, ja. Kunt u daar een voorbeeld van geven, van het amateuristische? Nee, die, die zijn voorbeelden. Er ligt zo voor het, voor het grijpen dat... Ik heb geen zin om op het ogenblik niet om bepaalde mensen eruit te pikken en te zeggen die of die of die. Want nee. dan lijkt het weer of ik speciaal iets tegen die mensen heb. Maar het is meer de hele mentaliteit die erg neerdrukkend is. Neerdrukkende mentaliteit in de, de Nederlandse letteren. En voorbeelden nou nee, want het zijn er zoveel dat je uh, niet uitgesproken raakt. Altijd maar teleurgesteld hè. Het grappige is ook dat in dat dit. Dit, schrijf, het, ja. is, dit zegt hij dus in, wat is het? 1989. 80, ja. Vier jaar later breekt de Nederlandse literatuur internationaal door en wordt die overal vertaald. Dan krijg je he, het sfeerpunt in Frankfurt, dat is 93. Is dat het moment dat.? dat, dat is de groot, daarvoor dat hadden we alleen in het buitenland nog Jan Turi en C. Uh, en ja. ja, precies. En uh, vanaf dat moment is eigenlijk alles wat in Nederland een beetje boven het maaiveld uitsteekt. Vertaald in, uh, in Duitsland, Frankrijk. Maar we hadden het in het ja, eerste ja, uur van, dit, ja, van deze Hermansnacht hadden we het met Willem Otterspeer. onder meer over uh, dat hij eigenlijk uh, uh, zijn ontdekking in het buitenland. min of meer zelf gedwarsboomd heeft. Hè. Dat was natuurlijk ja. notorisch uh, moeilijk voor vertalers. die hem in een, in een buitenlandse taal wilden ontsluiten. Want, dat moet je even. Hij... Nou ja, hij heeft het, uh, de, de, de, of hij bekritiseerde ze zodanig dat, ze, uh, dat het werk bijna onmogelijk werd. of. Ja, of hij, hij heeft hele rare dingen of gedaan. Ja. Ik, ja. ik ben geen enorm bewonderaar van c de maar hij heeft een fantastisch portret van Hermans ooit geschreven. Maar in die, uh, op een ja, dat moment... is in de, in de Panorama heeft dat gezegd. Nee. panorama, dat kan ik me niet voorstellen. Dat is volgens mij net als net als een soort feestbundel over. Nee, maar ga een... maar eens opzoeken. Ja? Dat, nee, ja, niet goed. iedereen lacht erom. Hij heeft één keer ja, in daar, de panorama heel veel. Daar dat staat op. het in volgens mij. Notenbomen heeft hem ook een keer. Zoek het maar op, heeft hem een keer heel mooi geïnterviewd. Hij heeft hem denk ik meer dan één keer ook geïnterviewd. Maar dit is een soort portret waarin hij die ook schetst. Wat het probleem was, want Hermans had volgens mij... met een Franse uitgever afgesproken... Ja. dat op een bepaalde dag... contractueel ook laten vastleggen... dat op een bepaalde dag een vertaling af moest zijn. En ze waren er geloof ik een week over Dus, dus ging het ging dus niet door. Dus dat een heel raar spelletje. En uh, de Franse uitgever spreekt dan met C.S. Notenboom... en die vraagt al, wat is dit voor een man? Dan schrijft Notenboom toch wel de onsterfelijke... zijn ja, Hermans uitleggen in het buitenland dat gaat. <lacht> Nee, want, want, want dat is wel Plutselijk. een volkomen klots natuurlijk. Hij heeft gewoon zijn eigen glazen ingegooid. Ja, maar, maar waarom Veilig? heeft hij ja. dat gedaan? Ja. Ja. Ja, ja, uit, uit, uit, ik denk gewoon uit een enorme uh, boosheid die je bij al die uh, personages ook ziet. Weet je wel. Ze, ze moeten mij erkennen. En, ja. Hij had dan... Philip Noble die zou dat vertalen. En, en die had dan een, een optie, ik geloof nooit meer slapen. En na een jaar of zoiets informeerde hij hoe het zat. En Philip ja, die had het heel druk gehad. Hij had gewoon geen tijd voor. Dat kan natuurlijk gebeuren. Nou, dat is gewoon... Maar dat kan het is niet. ook, even heel, om het even heel, heel, nou, heel eenvoudig te houden... en misschien daardoor ook wel juist weer heel ingewikkeld... hij wilde gewoon mislukken... Lijkt het wel. Nou ja, hij wilde op dat moment natuurlijk... Ja, dat is het je mee te schudden, Arnold, maar... Nou ja, dat is, dat is heel... Kijk, mislukking is, is het thema, maar hij wilde natuurlijk niet mislukken. Waarom is hij anders zo verontwaardigd over gebrek aan erkenning? Alleen, het is nooit genoeg. erkenning ja, is, okay. is, is, een, is een eindeloos verlangen... Dat is, wat nooit dat is bevredigd twaarig. kan worden. Maar ja, er was hier. Er boot zich een kans om ja. uh, te ontsnappen ja, aan het benauwde iets, Nederlandse. Ja. Maar hij wil zijn mislukking bevestigd letters, zien. Hij wil be ja. bevestigd zien dat de wereld tegen hem is. En als de wereld te veel meewerkt, dan gaat hij zelf aan je. Maar dat helpen. is in ieder geval in één geval niet gelukt. En dat is de Nederlandse literatuur. Maar die ja. toch uh, uh, uh, of je dat nu leuk vond of niet, een behoorlijk groot uh, en, Ja, want ik geloof, ik geloof toch niet dat, uh, dat, dat je kan zeggen, Arnold, dat, dat hij uh, echt wilde mislukken. Hij wilde wel degelijk lukken in. In het uh, vormgeven van wat hij dan zag als de als menselijke problematiek. En daar staat het, de vergeefsheid, weermoed, weerloosheid en zo centraal. Maar dat, dat, en dat hij dan zo boos wordt op nou, dat is van ja zeggen. Als, als, als, uh, als iemand mij uh, belooft te vertalen en mij gaat vertalen en na een jaar nog niet eraan begonnen is, dus, ja, dan. Dan, dan, dat is eigenlijk ja. ook een teken van dat hij zichzelf ho, hoog gaat zitten. Ja. Overigens heeft ja. iemand als Milan Kundera... die heeft een, heeft, een, heeft een hele mooie recensie aan zijn werk ja. gewijd. En meer mensen. Zou het mogelijk zijn... dat hij... Hij is, hij is in, in verschillende talen vertaald... maar het zou opeens toch ook zomaar mogelijk kunnen zijn... en het is ook een vraag gelijk aan jullie... dat hij... Het is met Notenboom in Duitsland gebeurd... maar dat met Hermans iets soortgelijks gebeurde in het, in het buitenland... Ik bedoel, zijn werk is het waard? Dat is absoluut mogelijk. Kijk, het, het lot van uh, reputaties van schrijvers, dat, uh, dat kan rustig een eeuw overheen gaan. Huldelin is een eeuw vergeten en opeens weer herontdekt. en geldt nu als een van de grootste Duitse dichters. En wat heeft Hermans. en het hoeft voor mij niet. maar het zou toch wel mooi zijn. wat heeft Hermans het buitenland te bieden? Bijvoorbeeld als je aan Engeland denkt, of. Ja. of, of ja? Nou, is, ik heb, ik heb wel eens gekeken naar die uh, recensies... en je ziet uh, hele verschillende waarderingen. In, in, in Engeland waarderen ze zijn humor. Daar leggen ze de nadruk dat ze uh, nooit beslapen... onweerstaanbaar grap vinden. In Frankrijk, die Milan Kundera... die waardeert het surrealistische aspect. He, dus het het, het, het noir karakter. En in Duitsland zijn ze ongelooflijk gecharmeerd... van het feit dat daar iemand vlak na de oorlog al een portret geeft van, van, de, van de, de Duitsers in Nederland... waar niet de Duitsers meteen in de rollen worden gelukt, maar eigenlijk de, de Nederlandse verzet enigszins wordt gerelativeerd. Dus zo zie je dat los van de Nederlandse culturele situatie... waarin hij altijd ja, een, een stekelige positie had... waardoor de kritiek ook uh, ja, op hem vaak negatief reageert en hij daar weer negatief reageert. Als, dat, als iemand los van al die sores die dat, die dat werk omgeven heeft... bij zijn ontstaan, uh, zo geparachuteerd wordt in, in een andere literatuur... dan kan dat heel, heel prachtig uit. Want die zien dan van, ja, dit is gewoon een, uh, iemand die... Nou, het thema van de weerloosheid en de mislukking en de vergeefsheid... op een schitterende manier vormgeeft. Eindelijk verlost van al die ballast. Verlost van de ballast. Ja, hij, zei, hij heeft een, een, een, het, het verhaaltje uh, uh, machine van Wim Heurster. Zegt hij, iedereen denkt dat ik zo slecht ben. Maar ik ben eigenlijk zoals Bruintje Beer. Ik ben, ben ontzettend goed. Ik wil, wil iedereen boodschappen doen. Maar, maar ik word niet erkend. En dan, dan ga ik lelijk doen. Nou ja, uh, ja dat, dat is eigenlijk... Ik, uh, me, ik ach, zou ik heel eindigen. graag bij Bruintje Beer willen eindigen. Ja, dat lijkt me een mooi besluit van, van de Hermansnacht. Hier op Radio 1. Uh, dank Arnold Heumakers en Willem Smilders dat jullie hier waren. Dank ook aan alle andere gasten. Dank aan Tom Klaassen, Remy van der Brand en uh, Gert van Dam. Um, volgende week dan zit op deze plek weer Nora Romanesco... die u deze week heeft moeten missen met het uh, programma Woord... en welke zendtijd we de Hermansnacht hebben georganiseerd. Zo dadelijk hier op uh, Radio 1, het Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Graag tot een uh, volgende gelegenheid. Dit is Radio 1.